Jobboot met het LOS Journaal. De Nederlandse export staat er goed voor. Ook geven consumenten meer uit, neemt het aantal banen toe en gaan minder bedrijven failliet. Dat zegt het Centraal Bureau over de statistiek, over de staat van de Nederlandse economie. Vrijwel alle seinen staan volgens het CBS op groen. Alleen zijn er nog zorgen over de hoge werkloosheid en het consumentenvertrouwen. Het aantal werklozen is minder dan begin dit jaar, maar de daling stokte in augustus. Minister Kamp van Economische Zaken is trots op de stijging van Nederland op de lijst van concurrerende landen. Nederland steeg op die lijst van plaats 8 naar 5. Volgens Kamp doet Nederland een aantal dingen goed. Hij noemt het onderwijssysteem, de infrastructuur, het klimaat voor ondernemers en het innovatiebeleid. En ondanks de werkloosheidscijfers is hij positief over de arbeidsmarkt. Volgens Kamp zijn er in de afgelopen vijf kwartalen 125.000 banen bijgekomen. De groei is er, zei de minister President Poetin mag van het Russische parlement het leger inzetten in Syrië. De president stuurt geen grondtroepen, maar wil zich waarschijnlijk wel aansluiten bij de luchtaanvallen boven Syrië. Om het leger over de grens te kunnen inzetten, heeft Poetin altijd formele toestemming nodig van het Russische hogerhuis. De laatste keer gebeurde dat vlak voor de inname van de Krim. De inzet van Rusland binnen de internationale coalitie is nog onzeker, omdat Poetin wil dat de Syrische president Assad wordt betrokken bij de strijd tegen IS. De Woonbond roept huurders op zelf te controleren of ze voor huurverlaging in aanmerking komen. Door wijzigingen in het puntenstelsel hebben duizenden huurders vanaf morgen, 1 oktober, recht op huurverlaging. Een aantal woningcorporaties gaat de huren ook verlagen, maar toch is het goed om zelf na te gaan of er een verlaging mogelijk is, zegt de Woonbond. In het nieuwe puntensysteem speelt de WOZ-waarde een belangrijke rol. Het weer veel zon vandaag, op wat sluierwolken na. Het blijft overal droog. Vanmiddag wordt het 17 graden. Morgen en vrijdag is het ook nog ronduit zonnig. In het weekend wat meer bewolking en ook wat wisselvalliger. Dit was het NWSUNA. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen file. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Programma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Tjonge, jongens, het is mooi weer buiten, zeg. Tjonge, oh, mooi weer buiten. Ja, hartstikke mooi weer. En ik ook. Het ja. is mijn tweede ik, hè, die praat mee. Ja! Mm. Zandvoort, daar zijn we weer. En eh, nou, niet alleen Zandvoort hoor, maar ook omstreken en zo. Iedereen die gewoon afgestemd is op dit fantastische kanaal. Zie je, Wem Zandvoort, jawel. Ja. Los willen horen. Ja, ik ben, ik ben vergeten een Facebook-berichtje te zetten vandaag over dit programma. Ja, dat is nou weer een beetje dom, natuurlijk. Maar nou, ja. U weet het toch wel. Hè? CFM lunch tussen 12 en 2. En straks tussen uh, 2 en 4 de vinyljaren. Het is woensdag vandaag dus. Onze uh, marathon. Maar we hebben er weer zin in hoor. Ja, dat wil ik wel. Het is mooi weer buiten. Het zonnetje schijnt volop. dus heerlijk weer buiten. Voor mij mag het zo blijven tot... Uh, nou, zullen we zeggen, volgend jaar maart? Ja. Ja, vind ik goed. En dan weer langzaam wat warmer. Ja. Ja, ik weet wel wat goed is hoor. Lekker. Mm. Uh, nou, het schiet lekker op hè. De, september zit er alweer op voor uh, bijna over... Uh, nou, namelijk uh, zeg maar twaalf uh, uur. Dan is het bub met september. Dan hebben we dat ook weer gehad. Ja, ja dan zitten we zitten wel weer in Oktober. En uh, ik las vanmorgen een hele leuke op Facebook. En ja, Facebook heeft soms wel eens humor. Het ging over dat malle, idiote idee van het rookverbod. Uh, dat je dus op je eigen balkon of tuin niet meer mag roken. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. Wendig. Idiote Amerikaanse toestanden waar we je toch niet aan moeten willen, jongens. Kom op nou toch. Ik vind het al belachelijk dat je op het terrasje niet meer mag roken. Belachelijk. Ik rook al zelf al 33 jaar niet meer. En uh, pff, ik word er toch niet goed van. Maar goed, er stond een hele leuke op Facebook van twee buren. Die ene zegt... Uh, ja, buurman, ik wil best stoppen met roken in mijn tuin, hoor. Als u dat prettig vindt. Maar wilt u dan voortaan uw Volkswagen starten aan het eind van de straat? <lacht> ja. Ja, die vond ik dan wel weer heel erg terecht. Maar dat is toch te gek voor de woorden, jongens. Dat tutel in dit land schijt toch uit. Stop hoor, met die onzin allemaal. Zeg, ik zeg dat ik mezelf niet roker. En uh, ik heb 40 of 45 jaar in roker kroegen gespeeld. zou je dan op een gegeven moment druk moeten maken. Daarom, ik vind het zo'n gezeik allemaal. Ophouden ermee, gewoon... Laat iedereen lekker doen wat hij zin in heeft. Dat je binnen niet mag roken. Nou, oké, okay, tot daar en toe in, in een kroeg of een openbare ruimte. Goed, nou, dat is zo. Maar laten we nou die, die doordraven, alsjeblieft, zo, we niet doordraven, alstublieft, zeg Zo, dan hebben we weer tien niet-rokers die hebben nu de radio uitgezet. <lacht> ja, ga lekker een opsteken, jongens. Oké, okay, nou. Uh genoeg geweest weer. We gaan weer even lekker muziek draaien en uh, wat is meer zei. Angela is er ook. Die is uh, met druk met het nieuws bezig. Dat hoort u straks. Dan krijgt natuurlijk ook het recept van de week nog. Ja, ja Het is woensdag. Hè? Ja. En de eerste plaat is een hele mooie. Chica you know. 76 or This is Brian Adams, Brand New Day. Adams. En uh, wat ik een beetje merkwaardig vind trouwens. Ik had een, uh, een, een liedje van hem. Uh, dat heet uh, You Belong To Me. Dat stond bij Brian Adams. Maar daar kom ik bij heel Brian Adams. Als ik nu kijk, kom ik hem niet tegen. En dit schijnt dus zijn uh, laatste release te zijn van augustus uh, dit jaar. Dus uh, als ik uh, dat andere liedje <coughs> gelogen heb, heb ik, dan lieg ik in commissie. En ik hoorde vanmorgen op de radio een aankondiging van een nieuwe single. Maar ik was net net te, te laat weg om, uh, om dat te kunnen horen dus Brian Adams, dit is uh, volgens uh, de dienst die ik gebruik uh, zijn meest recente plaat Brand New Day, lekker nummer trouwens van uh, de heer Adams, jawel we gaan dat uh, vooral nog even verder zoeken hoor kijken hoe dat allemaal zit uh, wat gaan we nu doen uh, ik denk maar ik weet het niet zeker ja toch <lacht> 3 één, jawel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 In In a land of hope There's a river running low Back into the fighting block Burning fire, crashing lightning First steps on the storyline The river don't flow for me, no the river is cold to me Wash away my traces span All my tracks are gone It takes a million years to find out Where I'm coming from I know I don't know that much I'm getting dumber By the year Trying I'm on your shoulder On your shoulder uh, Look around, but think about all the times that you carried me Close my eyes and cast your wind up in our family tree Be blocking your eyes in my hands, I be talking directions and you had to walk Exactly the way that I told you to walk and you did it cause I was your son I know exactly where I'm coming from mm Yeah. Trying to embrace it all. Even now, I'm so much older. Still feels like I'm on your on your shoulder. 3 in 1 My daddy always said spread love, it'll come back Paint your heart red like a sunset Nothing but a rough sketch, boy, that's enough said Go and live your life, don't roll with the wrong cats The right and wrongs, the wrongs and rights There's a righteous wrong in the songs I write, write. I like to juggle with the right amount of wrongs I'm struggling at night as I write another song I seen him come, seen him go I heard the song, I seen the show Now, still young yet feeling old Now I ain't ready for the so-called feels to gold. Listen, I fell in love a million times But man... So maybe I could trade my left brain a bit Whenever people talk smart I could say some shit Like some amazing shit Maybe I should get into the sales biz and make meals like my neighbor did I'd be that big shot calculating How much she'd be worth today? day Drowning papers, no mistaking Count her life away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 De 3 in 1 vandaag, hè? Be een beetje modern ben je vandaag eens een keer. Want sommige mensen denken dat we alleen maar oude platen in 3 in 1 draaien. Nou, dus niet? Dat Doen we niet, hoor. We doen ook af en toe eens wat nieuws. Chef Special is een uh, Nederlandse band uit Haarlem. Ze komen dus hier uit de buurt. De band werd in, uh, de band werd in 2008 gevormd door uh, vijf muzikale vrienden. Hun muziekstijl is een, een combinatie van verschillende genres... zoals punk, uh, rap en pop. Uh, met rock en een beetje reggae en, reggae en ska. De band is uh, geïnspireerd door bands als Red Hot Chili Peppers... The Roots en Relax. Ook afkomstig uit Harlem trouwens. Uh, leden van de band, dat kan ik u ook nog even vertellen... liedzanger en rapper is Joshua Notel. Dan hebben we ook nog de drummer, dat is uh, Wout... wacht even hoor, dat moet ik even groter maken. Zo ja, dat is beter. Uh, Wouter Nolet, moet ik dus zeggen. Ja, de lettertjes waren een beetje klein. De drummer is uh, Wouter Prudon. De toetsenist is Wouter Heren. De gitarist is uh, Guido Jozef. En de bassist is Jan Derks. Zo, so, dat was dus iets over Chef Special. En de nummers die we hoorden waren natuurlijk In Your Arms, On Shoulders en Still Don't Know. Goed, we doen er nog eentje. En dan gaan we overschakelen naar het uh, regioniers. Maar ik heb nog één mooie plaat voor u staan. Jawel. Angela is het dus ook gearriveerd, gearriveerd bij de microfoon. Yep. Hallo! Oké. Okay. Goedemiddag. <laughs> hey Gaston. Ja, leuk <laughs> Goedemiddag, lieve Carolien. <laughs> uh, nou, oké. Okay. We gaan nog een uh, mooie Caroline, plaat... Carolien, uh, oh. ik denk dat je een beetje in de bent. Nee hoor, Gaston zegt altijd Carolien. Jongen, ik moet ook alles uitleggen hier. Ja, duh. De. de nieuwe James Bond film heet Spectra. En dit is de muziek daaruit. Het James Bond thema. Dit keer van Sam Smith. En het is een prachtige plaat geworden. Writings on the wall. I've been there before.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 Er was ook al kritiek erop, er zou, het zou te romantisch zijn... maar eh, anderen verwachten weer dat dit de eerste Bond-tune is... die nummer 1 gaat worden in Engeland. Dus, nou, writings on the wall. Sam Smith. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Janssen. De politie onderzoekt een verband tussen de brandstichting in de auto van de Haarlemse burgemeester Bernd Snijders en branden bij clubhuizen van motoclubs in Noord-Holland. De daders worden gezocht binnen de motoclubwereld. De politie neemt behalve de brand in de auto van uh, Snijders uit onderzoeksbelang geen andere concrete branden, zo bericht de Telegraaf. Tussen maart 2014 en april 2015 werd Noord-Holland geteisterd... door een reeks branden bij clubhuizen van motorclubs en leden thuis. Het ging om zes branden in auto's en gebouwen. Wie erachter zitten, wil de politie niet kwijt. In 2014 kwam de internationale motorclub Bandidos naar Nederland. Sindsdien woedt een concurrentiestrijd tussen de Hells Angels en deze nieuwkomer. En daarbij wordt geweld over en weer niet geschuwd. De strijd gaat gepaard met schietpartijen, aanslagen en brandstichtingen. Eindelijk. Daar is hij dan. Op donderdag 1 oktober wordt de fietsenstalling... bij het station Haarlem officieel geopend. Vrijdag kan de stalling voor het eerst gebruikt worden. Die opening wordt gedaan door wethouder Sikkema... en directeur van ProRail, Kees de Vries. Deze stalling biedt ruimte aan 1700 fietsparkeerplekken... Per 12 oktober zal de gemeente strenger gaan controleren of uh, op fietsen die buiten de fietsenrekken of vakken staan. En dat betekent dus dat ze uh, eerst een waarschuwing krijgen. En uh, wanneer de fiets uh, dan niet binnen 48 uur is opgehaald, uh, dan verdwijnt hij naar het depot van paswerk in Krukjes. Zo. En het lopen om daar te komen. Jim op moet halen. Poeh. Ja, ik heb beter gaan zwemmen. <laughs> Ja, een bouwtje nemen. Ja, kan ook. Dat is makkelijker. Een uh, 17-jarige jongen uit Haarlem en een 18-jarige jongen uit Velsenbroek... zijn maandagavond in Haarlem onder bedreiging beroofd van hun bromfiets. De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. De slachtoffers stonden rond tien over elf op een pleintje... bij de Gerard-Revenstraat wat te praten... toen er twee onbekende mannen op hen af kwamen lopen... De jongens werden bedreigd en moesten de sleutels van de bronfietsen afgeven. Daarna zijn de verdachten weggereden in de richting van het centrum. Dus wie iets heeft gezien uh, van de daders en zo en van het incident... wordt verzocht zich te melden bij de politie op het welbekende nummer. Wie staat er dan weer? 0908844. Dat bedoel ik. Niet ja. iedereen weet dat. Ah. Toch? Ja, ja, nou dat nummer dus. Okay. 0900-8844. Ja. Maandagavond brandde in Haarlem een scooter echt compleet af. De politie staat voor een raadsel. Het ding was helemaal niet als gestolen opgegeven. Het Nelson Mandela Park was de locatie van de brand. waar veel jeugd op afkwam. En men zegt wel eens dat de dader altijd terugkomt op de plaats delict. Daarnaast was er bij de scooter een groot AFCA teken op de na, daarnaast staande muur getagd. En dat is de, de muur van een zogenaamde halfpijp. En uh, een uh, tag, uh, dat is een term die komt uit de gravity wereld. Men weet niet of dit verband houdt met elkaar. De politie heeft een nummerplaatje en het frame genoteerd en doet onderzoek onder andere naar de eventuele eigenaar. Ieder jaar in november organiseert de gemeente een avond voor ondernemers. En tijdens dit ondernemerschala wordt bekendgemaakt wie de onderneming van het jaar is geworden. Voor het zover is wordt aan alle zandvoorters gevraagd om bedrijven te nomineren. De kanshebbers worden in de volgende categorieën onderverdeeld. Horeca en retail, dienstverlening en zorg en toerisme en recreatie. En iedereen kan per categorie een bedrijf nomineren... door een e-mail te sturen naar... OVHJ... in kleine letters... OVHJ... apenstaartje NL. Geef de naam en het vestigingsadres op. En, zeker niet onbelangrijk... motiveer uw nominatie... met een korte onderbouwing. Nomineren kan uiterlijk... tot uiterlijk 12 oktober. Daarna zal de organisatie bekendmaken... Welke drie bedrijven per categorie gaan meedingen naar de eerder titel onderneming van het jaar 2015? Oh, ik weet al wie ik stem. Eh, uh, ja. Ik weet het al. Ja, nou. Ja, gaan we doen, leuk. Nou, nou ja. ja, ik heb ook nog wel een, een, een nominatie in ieder geval. Ja. Goed. Dat waren de berichten. Nou, ik ga nog even iets, iets anders belangrijks toevoegen wat ik vanmorgen las. En dat is toch voor uh, mensen wel heel belangrijk om dat even te weten. Dat is belangrijk. Morgen is het 1 oktober. En in verband met uh, mensen die dus in een huurwoning wonen. Uh, morgen gaat dus het nieuwe puntenstelsel in. En dat schijnt te zijn, je moet het wel zelf aanvragen bij, uh, bij uh, je woningbouwvereniging of wat dan ook. Want uh, die, uh, die doen zelf niks. Je moet zelf initiatief tonen. Maar dan kun je waarschijnlijk toch wel in aanmerking komen voor een vrij aanzienlijke huurverlaging. Het gaat in de, dit bedrag, las ik, uh, de, zo meldt het Algemeen Dagblad... Uh, het kan soms oplopen tot wel 200 euro. En dat is toch wel even de moeite waard om daar wat aan te doen. Dus uh, als je in een huurwoning zit, uh, neem contact op met je woningbouwvereniging of verhuurder. Want in verband met het nieuwe puntenstelsel dat morgen dus voor die huizen ingaat. Ook in verband met de OZB. Um, kan je dus uh, een aanzienlijke huurverlaging krijgen. Dus ja. het uh, is dus niet dom om daar eventjes achteraan te gaan mensen. Als je gewoon in een huurhuisje zit en je betaalt veel huur per maand... Het kan echt oplopen tot 200 euro. Dus ik zou dan ja, je van... kan ze ook niet hebben. Hè? Dan zou ik niet hebben. Sowieso. Ik las dat vanmorgen. Ik denk, als het niet bij jou in de berichtje zit... dan vertel ik het er toch even achteraan. Ja, want het is toch wel belangrijk dat mensen daar even hebben. We zullen het in het volgende uurtje ook nog even meenemen, dit bericht. Dus Uiteraard. neem contact op met je woningbouwvereniging. Uh, want het kan je echt aardig wat geld schelen. En uh, dat kunnen we in deze tijd allemaal goed gebruiken. Toch? ja. Ik bedoel, de dure, dure tijd komt weer aan voor heel veel gezinnen. Dus uh, nee, dat uh, lek, kan toch een lekkere besparing opleveren. Dat bedoel ik. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag is het ook weer prachtig septemberweer met volop zon. Het blijft droog en het wordt een graad of 17. Vanavond en de komende nacht is het helder... en bij een meest matige oost- tot noordoostenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 8 en uh, vlak bij de grond... en wat verder uh, het binnenland in kan het zelfs tot een graadje fors komen. De eerste oktober is het ook prachtig weer met volop zon. Het blijft nog altijd droog en bij een overwegend matige noordoostenwind... wordt het opnieuw een graad of 17. En straks meer... Radio Susan, hoor je dit nou? Nou, he? hier dus. Ja, hier gewoon, bij ons. Ja. Weet het prachtige C.F.M. Radio, waar we gewoon alles draaien wat mooi is. Ja. Soms ook wat niet mooi is, maar goed. <laughs> maar. Hey, uh, waarom dit nummer? Ik bedoel, het was prachtig mooi. Het was Epica, het nummer ja. dat heet... Veint. Uh, Veint. Oh, ja, en het komt van uh, het album The Phantom Agony. En dat uh, album is losjes gebaseerd op uh, The Phantom of the Opera. Ja. Op dat verhaal. en mm -hmm. Daar is het losjes op gebaseerd. En uh, waarom dit nummer? Omdat ik... Uh, ja Within Temptation staat uh, volop in de belangstelling. En met name naar hun laatste album. Met al die prachtige duetten erop. Uh, alleen, ja, ik heb uh, eigenlijk een beetje het gevoel... dat Epica een beetje vergeten wordt daarmee. En uh, terwijl het toch uh, een... Uh, een band is waar Nederland zeker heel trots op mag zijn. Met een prachtige zangeres. Zowel qua stem als qua uiterlijk. Want ik vind het echt een van de mooiste zangeressen ooit. Het is een prachtige vrouw. En het is ook nog eens een heel leuk mens. En uh, ja, ik vind het gewoon zulke lekkere muziek. Nou, dat is uh, heel duidelijk en gemotiveerd, dames en heren. Dat is het liedje van de Sidekick. Een nieuw onderdeel dat we sinds vorige week hebben. En uh, dat uh, net twee weken geleden alweer. Ja. En uh, waarin uh, de dame die met ons dit programma presenteert... ook een uh, keer uh, haar muzikale voorkeuren uh, ten toon kunnen spreiden. Straks om uh, half twee of na half twee nieuws komt er nog een. En uh, dan hebben we de, de Sidekickjes ook een beetje, een beetje in inspraak. Nou, dat is ook een hele mooie. Dat, uh, dat beloof ik alvast. Ja. ja. En, en nee, het is geen metal. En uh, ja, we zitten nu eigenlijk door hele prachtige muziek heen ja. te lullen. Dat mag eigenlijk niet. Maar ik denk, ik zet dit even als achtergrondje, want ik ga dit nog wel een keer draaien. Waarschijnlijk ja. komt dit nog wel tevoorschijn uh, straks in de top 3 of zo uh, van de Vinyl 50. Dat zou zomaar kunnen. Uh, Gil David Gilmour van zijn uh, nieuwe album. Ja, heerlijk, hè? Uh, he? uh, ja. Prachtig mooi album. Ja. En dit heet 5AM. Dus ja, ik, heb het ook een ik gebruik het ook af en toe als filler. In zo'n man. Beloof u dat we het nog eens een keer echt zullen draaien zonder er een te lullen. Zo mooi. Nou, misschien straks. Ja, je weet uh, ja, wel. 50. Al. Je weet niet waar die staat. Nee. Misschien nog wel op één. Dus ja, dan draaien. Stond die, ja. week, ja, stond die vorige week ook al? He? Ja, daarom. Maar goed, dat weten we nog niet. En we gaan, eh, dat doe ik nog wel even vertellen... iets minder aandacht aan de Vinyl 50 besteden vandaag... omdat we twee classic albums hebben vandaag. En eh, waarom is dat? Nou, dat zal ik u ook nog even uitleggen. Dat is misschien wel leuk als je dat even weet. We hebben twee classic albums vandaag in de Vinyljaren. En eh, dat is omdat 2 oktober... Ja, dan ga je dus als Paul McCartney-fan, kom je dan toch weer daarop. Um, en voor alle Paul McCartney-fans is het een prachtige dag... want er uh, zijn twee klassieke solo-albums uit de jaren 80, uit 1982 en 83... die samen eigenlijk één geheel vormen. Uh, Turk of War en Pipes of Peace. Die komen uh, vrijdag 2 oktober opnieuw op vinyl uit... in een rege remasterde versie... Op uh, heel duur vinyl, Mooi vinyl, En uh, dat komt dus vrijdag 2 oktober. Wordt dat uitgebracht. En dat is natuurlijk geweldig. Om daar dan. Ja ik ben al eenmaal een McCartney fan. Kan er niks aan doen. En uh, dus uh, jullie zijn weer aan de beurt. Jullie krijgen straks allebei de albums te horen. Nog wel de originele versies natuurlijk. Want die heb ik natuurlijk nog. En uh, die zijn ook nog in goede conditie. Dus waarom zou ik die nieuwe gaan kopen. Maar goed als je ze nog niet hebt. Is het een mooie kans. Truck of War, Pipes of Peace. en daarom, Omdat er twee albums zijn, doen we iets minder aan de Vinyl 50 vandaag. Ja, ja. ja u krijgt wel de belangrijkste te horen. Ja, Uiteraard. wel de belangrijkste. Dat Uiteraard. doen we wel. Dit zijn, we gaan nu naar de 3 Die hebben ook een nieuwe. En die heet Grenzeloos. Trouwens de mode, hè? platen zo te laten beginnen. Ja, dat hoor je heel vaak tegenwoordig. Waar de tijd begon, vertelt me van de zeven zon. Maar mag er ook twijfel zijn, we draaien om dezelfde zon, we buigen voor een wereldwond maar schuiven voor de werkelijkheid. Een grens werd een. Jan Dulles. En zijn maten. Dat, doen we, dat heet Grenzenloos. Prachtig liedje trouwens. Nou, en dan voor mensen die denken. Van, gaan jullie even die slomme muziek? Dan we maar even deze. We try to put us to down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. What we all say I'm not tryna cause a big s, s sensation I'm just talking about my generation, about my generation. We all suspect about my generation. I'm trying to cause a big sensation. It's just talking about my generation. Get around. Get my take you of get my Worden ze genoemd. Ook werd de stijlmuziek wel eens aangeduid met pop -art. The De hoe. Een van de meest explosieve bands uit de jaren 60. Halverwege de jaren 60 kwamen ze op. En stonden natuurlijk bekend vanwege hun toch al vernielzuchtige volume act. Stalen die in versterkers werden gestoken. Drumstellen die van de, van de podium afgetrapt werden. Ja. Maar goed, het was wel nieuw op dat moment. Dat wel. De Hoeders en My Generation. En het is eigenlijk nog steeds een ja, voorloper van de punk, hè? Ja, gewoon voorloper van de punk. De Punkers hebben daar alles van afgekeken, zo'n beetje. Oké. Okay. Nou, uh, dit is nog eventjes een uh, opvullertje van uh, André Brasseur en and de kit. We gaan naar het nieuws en het weer van uh, 1 uur, jongens. En we zien elkaar zo weer terug. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.